drie uur aan Octaïse met het NOS-journaal. Venezuela heeft Curaçao gevraagd een tas die aanspoelde op het eiland over te dragen. Volgens de Venezolaanse autoriteiten komt de tas uit het vermiste vliegtuig waar de Italiaanse modekoning Vittorio Missoni in zat.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 Twee minuten over drie is het en uh, we hebben het nog steeds over rituelen. En we maken even een klein uitstapje naar de, naar de rituele slacht. Aan de telefoon heb ik uh, nog steeds... Oh nee, wacht eens eventjes, hij is weggevallen nader. Hé, uh, hey, dat is jammer. Nader als je nog steeds luistert, uh, mail even jouw telefoonnummer. Want er bellen namelijk meer mensen in, dus ik weet niet of ik je, je in één keer kan selecteren. Maar als je even jouw telefoonnummer mailt naar nacht.eo.nl dan, uh, dan ga ik jou nog even daarover opbellen. Nader nou, vertelde net in ieder geval over die rituele slacht al, dat het, dus, uh, he, dat het ook heel erg uh, aan, aan bepaalde voorschriften moet voldoen. Dus dat er voor het dier goed gezorgd moet worden, uh, beter dan vaak het geval bijvoorbeeld uh, bij de plofkippen. Uh, en dat ook het, uh, ja het is een beetje een smerig verhaal natuurlijk, dat, dat het dode zelf met zo'n mes, dat dat mes echt vlijmscherp moet zijn dat alleen maar op een manier mag waarin dat beest echt in één keer overlijdt. Dus dat hij er eigenlijk ook er, er, er zo goed als niks van voelt. Uh, nou ja, er zijn vast een paar andere standpunten voor. Ik stel voor nader, als jij even jouw gegevens mailt, dan, uh, dan bel ik je nog even op. En anders dan sluit het af en dan wil ik graag met u praten over, over hele andere rituelen. Hè, het mag heel praktisch zijn, het mag heel veel betekenis hebben. Zoals het verhaal eerder vannacht van, uh, van, van Erik over, uh, over ja, uh, lelies die hij elk jaar één keer op de Rijn legt. Als, uh, als een soort van herdenking aan degene die, uh, die eigenlijk de moederrol voor hem heeft opgenomen. Misschien heeft u ook wel zo'n bijzonder verhaal over rituelen... of misschien wel iets heel gewoons over dat u altijd om half vier de hond uitlaat... Of een, uh, of een glas melk drinkt of iets heel anders geks doet bijvoorbeeld voordat u naar bed gaat. Ik nodig u uit om dat met mij te delen. Dat kan via 0800-1121... of dus even via het uh, e-mailadres nacht.eo.nl. En uh, als u nou echt heel erg modern bent, dan kan het ook gewoon via Twitter... Dat kan dan naar Aapstaartje Dit Is De Nacht. Of met het hekje, hashtag Dit Is De Nacht. Als u daar even de tijd voor neemt, dan gaan we genieten van, van muziek. Dat mag ook tijdens het nachtprogramma. En dan wel van, van Mink Devil. Met het nummer... Zo, ik kan hem bijna niet uitspreken. Laat ik gewoon de Engelse titel gebruiken. Too Much Heart uit 1984. Lacrimas and afuera en la calle, abajo de la lluvia. Long here with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, zo moet je dus uitspreken. Een prachtige Spaans is dat, dat betekent too much heart, te veel hart. En uh, we hebben het vannacht, uh, u had het vast al wel gehoord over rituelen... en maakte daarbij een klein uitstapje naar, uh, naar de rituele slacht... waarbij je voor, net voor het nieuws nader aan de telefoon was om dat even uit te leggen... toen viel die even weg, maar gelukkig hij is weer terug. Welkom terug nader... Goeienacht, dier. Dank Ik moet zeggen, je krijgt, uh, krijgt ook wel wat bijval, hoor. Er is ook iemand die zegt, bijvoorbeeld via de, via de mail... Kimberly die mailt het hele idee achter dat hele kosher slachten... Uh, is dat het idee dat het dier niet mag lijden. Uh, jammer dat mensen daar zo uh, over kunnen klagen, terwijl ze het weinig weten. En dan belde er ook nog een vrouw in en die zei... ja, uh, uh, volgens mij, hè, want uh, zoals dieren dan uh, vaker geslacht worden... met een soort pin door hun hoofd, alsof dat dan minder erg is. Juist. Ben je het daarmee ja, maar... eens? Ja, zeker, zeker. En uh, ik zal. Uh, er, er, er, er, ik, ik hoop dat er uh, uh, wordt het meer bekijken dat wij in zijn geheel hoe met de dieren omgaan. Ik, ik hoop dat wij ons meer concentreren met de omgang met de dieren in zijn geheel yeah. en niet alleen maar met de slacht van dieren. Ja. Dus dat is heel kortzichtig dat wij alleen maar over een rituele slacht voor de moslim of voor de jodendom uh, opmerking maken. Van, van, en van andere kant heel makkelijk naar de supermarkt gaan en de vleesautoschap halen. Ja, vind ik een heel goed en die, punt. En die, die, die zijn niet bijvoorbeeld ritueel geslacht. Maar ja. zijn ze nou die, die dieren uh, goed behandeld? Uh, gaan wij in ZG heel goed met de dieren om... Dus dat ik, ik, ik zal heel kort houden, want ik ik, ik ben ook zelf niet zo uh, uh, blij met de lange gesprek op op radio voor voor. Uh voor één persoon en voor een bepaald onderwerp. En er zijn denk ik heel veel belangrijke dingen dat die mensen willen vertellen. En er zijn ook belangrijke ja. onderwerpen. Maar in ieder geval, uh, uh, heel kort, is, mensen leven op aarde en God heeft mensen op aarde gezet op de verschillende plekken. En niet overal waren vegetarisch aanwezig. Zo moeten wij ook begrijpen dat bijvoorbeeld mensen in de in de in de in de, in, de, in, de, in, de, in de Noordpool moeten ze echt vis eten, want daar is geen vegetarisch. Of mensen in de Sahara moeten ze ook een slagen. want daar is ook geen vegetarisch. Nee. Dus dat uh, dat is het. Dat, dat, is een heel, dat is een heel praktisch punt, ja, want, hè, want die, de Badde die daar eigenlijk hierover over begon, Toon, die zei inderdaad van nou, ik vind eigenlijk helemaal niet dat mensen dieren moeten eten. Eh, want ja, dieren hebben ook gewoon gevoel. Maar jij zegt, ja, dat, dat is eigenlijk praktisch niet te doen in heel veel landen. Ja, denk ik ook dat de God heeft dat ook uh, begrijpen. Ja. <laughs> en, en dan ten, tenminste heeft er een soort uh, wetten voor ons gemaakt dat hoe wij moeten met dieren omgaan. Ja. Ik hoop dat er echt mensen gaan kijken dat die, hoe is die echt voorgeschreven in de islam of in de jodendom. Dat hoe moet met de dieren om. En gaan wij zo met de dieren om, Dit is iets voorgeschreven. Dan, uh, dan zullen wij over de uh, slag van de dieren hebben. Ja, precies. Uh, en, uh, en, uh, en, en, en nog een hele korte uh, uh, Echt zeg maar iets over de profeet moet ik ook zeggen. Dat het in, in die tijd van de profeet. Het 1400 jaar terug. Ja. Het was een hele andere tijd. Uh, alleen bijvoorbeeld moeten wij, moeten wij zien dat er in die tijd. als je, als je iemand uh, meisjes krijgt. worden die meisjes levensbegraven. Want ja. dan die familie. in toen de tijd. Gaande om de bijvoorbeeld meisjes te hebben in plaats van zon. Yeah. Ja, dat je... zo erg was het. En, en, en de profeet, een van de kleinste dingen wat hij heeft gedaan, is dat. Dat hij heeft eigenlijk dit totaal verboden Dat die meisjes en, en de, en de, en de zoon en alle kinderen zijn gelijk. Ja. Yeah. Dus uh, over de heel veel dingen uh, moeten wij ook kijken hoe was in die tijd. En wat hebben die profeten, alle profeten, niet alleen uh, uh, in de islam, ook in de, in de christendom, ook in de jodendom, alle profeten. Wat was in hun tijd en wat hebben die mannen gedaan in die tijd? Kijk. Dank je Nader, voor, dit, uh, voor dit informatieve, deze informatieve toelichting. Dankjewel, Succes iedereen. Een hele prettige nacht. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook bedankt voor het belletje. Doeg. Hartelijk bedankt. Dag. Nou, dat was eigenlijk een, een soort mini-college van Van Nader... wat op zich erg welkom was in deze discussie. En als u het niet erg vindt, dan, dan wil ik het nu weer even wat breder trekken. Uh, want ja, je volgens mij zou een hele uitzending kunnen vullen... Over de, over de rituele slacht. Is natuurlijk ook het dingetje geweest, volgens mij was dat begin vorig jaar of zo... dat dat dan ook in de Kamer door de Partij van Dieren werd, werd aangestipt... bij Marianne, Marianne Tieme. Uh, maar ik moet zeggen, ik, ik vind het punt van Van Nader wel, wel erg plausibel... Uh, he, dat het juist heel erg belangrijk is om goed voor dieren te zorgen. En ook als ze dan een geslag wordt, dat echt in één keer voorbij is. Uh, en de manier waarop er uh, voor, de, voor de supermarktdieren, om het maar even zo te zeggen, wordt gezorgd, is vaak, uh, is vaak zeker niet beter te noemen in ieder geval. Um, even weer het stapje naar normale rituelen. De krant, uh, de, de, de bloemetjes buiten zetten, de hond uitlaten. Uh, misschien nog wel hele andere gekke dingen waar u zich misschien wel een beetje voor schaamt. U mag ook zelfs anoniem bellen als u dat, als u dat fijner vindt. En uh, uh, ja, er bellen wel op mensen, maar ik vermoed dat het over de rituele slag gaat. Dus ik ga toch even weer een, een, een muzieknummertje instarten... zodat we hopelijk even weer wat mensen kunnen spreken over misschien wel gewoon alledaagse rituelen. Heeft u zo eentje, belt u dan in naar 0800-1121. Of mail even naar nacht.eo.nl. Dan laten we ons in de tussentijd verblijden met muziek van Alicia Keys. It's been a while, I'm not who I was before You look surprised, your words don't burn me anymore Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see Don't be mad, it's just a brand new kind of me Can't be bad, I found a brand new kind of free Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, got no something, had to change. I thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long time. Surprise! if I talk a little louder if I speak up when you're wrong if I walk a little taller I've been under you too long if you notice that I'm different I'm taking personal things don't be mad it's just a brand new kind of me and it ain't bad brand new kind of free oh it took a long meer van Alicia Keys was dat. En uh, u luistert nog steeds naar nou, Dit is de Nacht. En we hebben het over rituelen. En uh, ja, ik merk dat toch, dat ritueel slacht. Dat, dat blijft toch een beetje hangen bij veel luisteraars. Dus ook bij Wijnbrand. Hallo Wijnbrand. Ja, goedemorgen. Uh, jij zeg, ik jij benen zegt benen... ik wil er nog heel even kort toch nog bij aanhaken. Maar moet je wel eigenlijk beloven dat je daarna ook nog een soort van persoonlijke uh, praktisch ritueeltje hebt wat je met mij kan delen? Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik zeg nog even iets uh, persoonlijks uh, daarbij. Ah. Maar maar, uh, het, lijkt, het lijkt mij dat die meneer, wat die meneer vertelt, dat dat uh, een hele mooie brug kan uh, maken tussen uh, uh, mensen in dit land die uh, een verschillende herkomst hebben en die uh, ja, uh, op een stuk land leven wat uh, wij uh, niet als uh, uh, exclusief van onszelf kunnen claimen, maar wat de mensen die hier leven hebben gekregen van Allah. Van God. Want ik zie Allah en God als één God. Er is maar één macht die over over uh, ja die, die, die over ons gesteld is. Hoe wij die noemen. Uh, die, die naam is voor mij hetzelfde, zeg maar. En die meneer die, die, die vertelt iets, vind ik gewoon heel, iets heel moois. Die dieren daar is goed voor gezorgd. Ja. En uh, wij hebben in uh, ons land gouden neiging om uh, naar anderen te wijzen... zodat we uh, voor onze eigen uh, misdaden uh, dat daar geen aandacht op komt. Zeg maar. En uh, om dan even over te schakelen naar uh, rituelen... Mm -hmm. uh, naar mijn idee... Uh, is een ritueel verbonden met iets wat heel erg persoonlijk voor mij is. En de grote problemen op deze wereld... die zijn volgens mij gekomen... omdat mensen een bepaalde plaats uh, als een bedevaart zien. En daar trekken ze allemaal heen. En daar ontstaat heel veel uh, frictie door in deze wereld. Maar als wij niet zelf... Uh, een ontmoeting met Allah of met de Heere God of op een bepaalde plaats hebben. Uh, ja, dan moet je naar zo'n plaats toe en dat geeft frictie. Maar als iedere mens uh, op zijn manier, hoe die ook uh, tegen, tegen die grote macht aan wil kijken. als ieder mens die iets bijzonders met die macht beleeft. als die dat nou eens gewoon voor zichzelf houdt. en als jij een plek hebt. Uh, uh, zo heb ik een plek. Uh, met mijn zoon. Uh, dat is een aantal kilometers zuid van Milaan. Uh, en daar ga ik verder geen locatie bij noemen. Maar daar hebben wij samen iets heel bijzonders met de Heere God meegemaakt. Zeg maar. En dat is, een, dat is een persoonlijke plek. En als je zo'n plek in je leven kent... dat je, dat je Allah ontmoet. Uh, en, en die komt naar jou toe op zo'n moment. En die, die, die, die, die, je, je, je bent daar samen. En je, en je, je weet gewoon van... Allah is hier. Degene die alles voor te zeggen heeft, die, die toont hier iets aan ons. Terwijl yeah. wij op ons rug, op, op een, op een uh, luchtbedje liggen. Ja, leg dat, leg dat probeer, het, uh, probeer dat dan eens even uh, concreet te maken. Want, uh, misschien, uh, ik denk dat er een heleboel mensen luisteren die, die bijvoorbeeld helemaal niks hebben met, uh, met God of Allah. Maar, maar kun je ja. eens wel zeggen, je, je klinkt ook er bijna een beetje emotioneel bij. Wat, wat, ja, nou, wat, wat heb jij met je zoon dan daar meegemaakt? Ja, nee, zeker mag dat. Ik, ben, uh, ik maak, maak me nieuwsgierig. Maar wat ...met mijn zoon dat heeft meegemaakt, dat vertel ik niet. Want dat is juist het, het manco in onze, in onze maatschappij. Uh, op Facebook staan alle geheimen. Maar uh, vriendschap is gebaseerd op een geheim... Als alle vriendschappen, die moeten gebaseerd zijn op een geheim. En mijn zoon en ik hebben een vriendschap samen. Maar die vriendschap, uh, dat gaat via de Heere God. Dat gaat via Allah. En die heeft ons daar iets bijzonders medegedeeld. Ja. En dat ga ik niet op de radio vertellen. Want oh. dat, dat, is juist, dat, is juist, dat is juist datgene wat je, wat je fout doet. Want als ik dat vertel, zeg maar... dan zouden andere mensen naar die plaats kunnen gaan. En dan krijg je weer een rottigheid. Maar... Als iedereen nu is. en als je, als je ergens staat. en je ziet iets heel moois. dan kun je ervan uitgaan dat dat aan jou getoond wordt door de enige macht die er is. Ja. En uh, volgens mij zou het juist veel beter zijn als wij die dingen geheim houden en pri privé voor ons eigen leven, in plaats van het op Facebook zetten. Maar je kan, je kan, toch ook, uh, je kan het, het toch ook andersom zien? Het wordt op die manier ook, wordt het net zoiets als een Facebook en dan ga je je geheimen openbaren. En volgens ja, je mij, maar... als, je vriendschap, als je vriendschap hebt met Allah, dan heb je ook een geheim en dat geheim dat is iets heel persoonlijks. Ja, maar bij, daaraan, bij, daaraan, ik, bij, ik, ga, daarbij, ik ga je even onderbreken hoor. Want, uh, Um, um, um, uh, uh, de, ja, eigenlijk zeg je, het, heeft dus, uh, het is eigenlijk niet goed om dingen te delen. Want daar zit toch ook juist iets heel moois in. Dat als je ergens iets moois meemaakt, dat je dat ook iemand anders toewenst. Ja, maar ik deel iets heel moois met u, maar u kunt daar niet op overschakelen. En dat is, dat, is, dat is niet mijn beperking, maar dat zie ik eerder als een beperking van u. Ik deel iets heel moois, namelijk dat het moment dat je het deelt met God, ja. dat je dat ook, uh, als, je dat, als je dat met je zoon beleeft, zeg maar, dat je dat gewoon voor jezelf houdt. Want wij hebben een bepaalde plaats. Ja, maar, wat maar dat, dat snap ik wel. Maar, maar, maar de, de luisteraar die nu luistert en die misschien zelf helemaal niks met God heeft, denkt: ja, hallo, waarom vertelt hij hier gewoon? even wat daar gebeurd is. Nee, want dan gaan daar andere mensen ook naartoe. Ik vertel juist iets heel moois. En ik deel iets heel moois. Namelijk van uh, de rituelen die in ons leven plaatsvinden. Dat zijn rituelen die te maken hebben met de vriendschapsband die wij hebben. En die ga ik niet op de radio vertellen. Want elk, elke vriendschap is gebaseerd op een geheim. En als je het geheim prijs geeft, dan, dan, dan, dan, dan, dan gebeurt er eigenlijk ook iets... dan wordt die vriendschap die wordt aangetast. En ik vertel juist iets heel moois, namelijk van mensen... als elke mens uh, op zijn plaats in zijn leven... Die, je maakt wel eens iets bijzonders mee, wat heel veel indruk maakt... als jij dat als bedevaarsplaats zou houden... van ja, daar heb ik persoonlijk een ontmoeting met Allah gehad... daar heb ik persoonlijk een ontmoeting met God gehad... dan heb je een eigen... ...plek... Uh, ...op de wereld waar jij dat hebt. En die plek, daar heb je dat meegemaakt. En dat ga je ook op andere plekken meemaken. En dan concentreren de problemen zich niet zozeer. Maar dan heb jij zelf iets meegemaakt. En okay. dat is het hele punt. Je moet zelf iets meegemaakt hebben. En dan heb je een mooi plaats En dan ga je datgene wat je meegemaakt hebt, dat hou je geheim. Ja, Wijbrand, jouw jou punt is gemaakt. Het... Want je, je, begint, je begint nu in herhaling. Maar ik denk, ik, ik moet zeggen, wij, ik ben het niet helemaal met jou eens. Maar ik vind het wel een interessante, uh, ja, laat ik een point maar, of view. Dus ik, vind, uh, maar, ik, ik wil je maar, toch bedanken. Ja, maar het, uh, ik wil dan gewoon nog even aan u vragen: van, uh, dan is er iets wat een, een nieuwe blik op iets zou kunnen werpen, ja. en dan vertelt u gelijk tegen mij dat ik in herhaling val. Nou, dat vind ik heel typisch. <lacht> nee, nee, nee, nee. Wij brengen het eventjes, eventjes. Ja. Je, je, jouw punt is dat je... Dat je, dat je hè, als je een plek, mooie plek hebt waar, waar, waar, je iets, waar iets zich aan jou toont of zo... Wat dan wat, wat, wat van God is of van Allah, zoals jij dat zegt... Dat, dat, dat het ook oh, die, een mooi oh, hey, Wacht dingen, even, laat me het even afmaken. Dingen. Laat me het even afmaken. Dat het dan een mooi geheim okay. is. En dat, het, uh, dat, dat je dat ook juist kunt koesteren als, als iets uh, wat, wat aan jou getoond is. En dat het niet per se zin heeft om dat aan een ander te vertellen... Zodat iedereen erheen gaat. En dat punt heb je nu gemaakt. En daarvoor wil ik je graag bedanken. Nou, oké, okay. ja, als ik, uh, aan deze, uh, als, ik, als ik zo in de hoek geparkeerd word, want dat, dat, dat voel ik eigenlijk zo. Want dit is juist okay. een hele mooie opening om naar die, naar die meneer te kunnen gaan... Als wij, uh, als wij God en als wij Allah, als wij die als eenzelfde persoon beschouwen. Er is maar één macht okay. en dat is Hij. En okay. dat lijkt mij, voor, voor de, deze discussie, dat lijkt mij een, een, een, een gouden ja. hand... Die, die we aan elkaar kunnen uitsteken. Oké, okay. dank je wel daarvoor, uh, Wijnbrand. Okay. Eh, fijne nacht. Ja. U ook. Oké, okay, bedankt. Ik ga uh, gewoon uh, puur op de uh, bonnen voor je, zoals het heet, even een beller opnemen. Goeienacht met Renze. Op... Uh, uh, uh, hallo? Spreek nog maar met, Will met Willem Grote. Hallo, heeft u de radio aanstaan? Ja, moet ik hem iets zetten? Ja, heel graag. Uh, hey, meneer God, hè, het is de hoogste markt. Hij bestaat duizend, tienduizend, honderdduizend jaar. Ik ben ook geraakt. Ik ben Einstein, bezig wat, wat bent u? God kijkt op de, vanuit de Heeft u nog... heelal meer. En God is kwaad op de mensheid, vooral de mannen. U mag de radio Muslim... helemaal uitzetten trouwens. Het moslim-islamgeloof is een beetje moeilijk gelopen. Europa en Amerika kijken toe hoe niemand wat doet voor uh, Afrikaanse landen. Ja. Er wordt nu oorlog gemaakt. God kan eens een keer kwaad worden, dan komt er een, een gast aan meneer. Meneer, dat zal maar, ja. dat zal maar, mag ik nog één keer uw naam ook eventjes, alsjeblieft? Ik wil hem gehoord in 0103 oh Nou, o, o, o, ja. Uh, <laughs> voordat u al uw persoonlijke gegevens op de radio. Ik ben van het de... meisjes en de vrouwen over wereld. Oké. Okay. Heeft, heeft u ook... Want dat is eigenlijk een beetje het onderwerp van nee, vannacht. Want ik snap, u ja. reageert al met name op de laatste bellen. Maar heeft u ook een, uh, een persoonlijk ritueel... Wat u, wat u elke dag of elk jaar ja, of ja. elke maand uitvoert? Ritueel gebruik ik... Nee, gewoon kan gewoon normaal... als morgens opstaan en ik zit en weer hoor. Ik, ik ben kunstenaar, ik een. Er worden weinig mensen begrepen. Ik een Greenpeace. U bent, u bent kunstenaar? Uh, ja. En, wat, en wat, voor kunst, wat voor kunst maakt u zoal? Uh, ik maak het Als je naar buiten kijkt, zie je God. He. Mensen zitten binnen in huis. Je moet naar buiten kijken, naar buiten lopen. Kijk, wat God allemaal geschapen hier. Ja, en, en, wat en wat maakt u daarvan? Zeg maar, wat, wat is... Uh, jou, jou, schil schildert u daarover? Of, of tekent u ja, daar? ik kan redelijk schilderen. Ik ik hou van muziek. Ik heb alle muziek in mijn hoofd. En jaar Syrische Quest vind ik te weinig. Ik kan elke dag Syrische Quest. We kunnen ook Syrische Quest Project doen, wat Nederland doet dat u, ja. kinderen liggen te We hebben eens Mensen zitten achter de computer. De computer gaat nu, ik zeg ik voorspel één: de computer gaat de beeld regeren. als een computer ja. Zet er, eh, in. Ja. U zit in. Oké. Okay. Mag ik u bedanken voor uw belletje? Oké, okay, hey, hey, succes met de uh, radio. 1. Dank u wel, fijne nacht. We gaan vandaag over naar radio 3 en 2. Oké, okay, dag. <laughs> dag. Um, ja, we hebben nog ongeveer een, een half uurtje te gaan. En ik ben toch wel heel erg benieuwd uh, of, of u nog uh, hele, hele praktische rituelen heeft. Hè? Want daar ging het, ook in dat gesprek, dat fragment wat we lieten horen van dit is de zondag. Uh, het grappige was dan wel dat dat met een, met een Joodse vrouw was. Dus het lijkt bijna geen toeval dat we ook op de, op de hele rituele slacht uitkwamen. Uh, maar zij had het ook over hele praktische dingen. Over uh, dat zij elke ochtend de krant leest. En uh, misschien bent u als iemand die, die elke keer uw mes en vorken uh, andersom uh, naast uw bord legt. Of uh, die hele andere gekke praktische dingen doet uh, in, in de huiskamer als u binnenkomt. Uh, even snel iets goed legt of eerst even uh, altijd per se de vaatwassen moeten uitruimen. Het mag heel luchtig zijn of dus ook iets waar, waar een hele, hele uh, betekenis aan zit. Hè? De manier waarop u iemand gedenkt die heel belangrijk was in uw leven. Nou, als u nou zo'n verhaal heeft, laat het dan even weten via 0800 1121. Dan, uh, dan kunnen we daar met elkaar over kletsen. En uh, nou, als u even op de rituele slachten wil reageren... zou ik zeggen, doe dat dan even via de mail. Want uh, daar gaan we niet meer over hebben in dit programma. Uh, dat, uh, dat punt is volgens mij uh, goed behandeld en belicht van twee kanten. Dus dat, uh, dat sluit ik graag af. Dus nu is de lijn open voor alle praktische... of uh, hele diepgaande mooie rituelen. 0800 1121. Tot zometeen na Crosby, Still, Nash en Young met Teach Your Children.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 Well, be and so please help your them with your youth, they seek the truth they before they can die. Can teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Meet Your Children van de Casby Stills, Nash Young. We praten over rituelen en aan de telefoon heb ik uh, even denk hoor... Ket van de Brugge. Ket goeienacht. Ja, hoi. Oh, oh, oh, wat leuk. <lacht> ik, ik hoor de radio door de telefoon. <lacht> ja, dat kan ook. Dat is weer eens wat anders, hè? Ja. <lacht> wat, wat ben je lekker vrolijk. Ja, ja, ik heb op dit moment mijn mondkap niet op. Want daar belde ik voor. Je had het over rieten en zo en rituelen. Ja. Nou, ik, ik begin dus de dag met een, een mondkap op te zetten. Waar dan een koolstoffilter in zit. Want ik ben allergisch voor chemische stoffen en parfum. En dus zo. ook parfum in, in wasmiddelen. Als ik nou bijvoorbeeld naar de supermarkt zou gaan en ik draag die mondkap niet. En ik passeer alleen maar mensen met ja, die, dat wasmiddel zit natuurlijk aan die kleding vast. Ja. Dan kan ik gewoon uh, een, met een beetje slecht uh, wasmiddeltje. Moet ik gewoon een Epipen zetten en hopen dat ik het overleef. Dus wil ik naar buiten kunnen, dan moet ik dus dat speciale kap opzetten met dat koolstoffiltergedoe erin. En dan kan ik uh, dan kan ik boodschappen doen. Ongelooflijk, wat, wat een ontzettend gedoe. En, en dat is dus inderdaad echt zo, als je dat niet doet... dan, dan kan dat in theorie gewoon je dood worden. Ja, ja ik, ik loop dus in een supermarkt, wetende... als ik bijvoorbeeld afdeling wasmiddelen heb... als ik die kap afzet, is het gewoon zelfmoord. Zo, dat, dat is, is heftig. Dat is zo vaag. Ja, maar het lijkt me ook heel, heel praktisch, vervelend... want uh, het eerste waar ik aan denk, ziet dat er niet, uh, krijg ik niet heel veel reacties... want ziet dat er niet ook een beetje apart uit... Oh. Je wil niet weten wat je meemaakt. En dat, ja? moet je dan maar, dat moet je dan maar nemen. Want je wil eruit. Je wil niet tussen vier muren blijven zitten. Nee. Je wil eruit. Je wil mensen zien. Je wil gewoon lekker je ding kunnen doen. Ja, jij ja, klinkt als een en heel gezellig mens. En wat je mens. niet meemaakt, dat is ongehoord. Ik heb één keer gehad. Dat was wel een beetje griezelig. Ja. Dat was in de periode van... Uh, als er nou iedere keer een griepepidemie is. Ja. En dan heb je de, de, weet ik wat voor griepen we inmiddels allemaal gehad hebben. En toen was er één mevrouw in de supermarkt... En die dacht dat ik die ziekte had en dat ik daarom die kap droeg en dan naar buiten ging. Maar volgens mij, als je zo ziek bent, dan kan je niet naar buiten. Dan lig je in je bed, dus ze had even door moeten denken. En die wilde mij daadwerkelijk te lijf gaan, omdat ze het onverantwoord vond. <laughs> dat en toen dit. moest ik werkelijk, ik moest kuierlatten maken. Want als zij dus dat kapje af zou trekken in die dolle, dwaze uh, moment dat ze was... Ja. dan kan ik gewoon gestrekt gaan. Ja. En dat kan tijdelijk zijn, maar het kan dus ook permanent zijn. Precies. En, De, en... Je maakte, er was ook een heel klein jongetje en dat vond ik schattig. Dat was uh, heel origineel. En die riep vol enthousiasme naar zijn moeder. Ninja! Kijk, die vond ik leuk. Ninja! Ik was een ninja-turtle, vermoed ik. Dat is wel weer een dus soort van compliment. Die vond ik echt origineel. Ja, dat is, dat is wel het beste wat je ervan kunt maken, ook van zo'n mondkapje, denk ik. Ja, ja ik, en dan moet ik erbij zeggen. Het origineel komt uit Engeland. En dat is een eng wit ding. Ja. Dan ben je net zo'n dokter. Dus daar liep ik in het begin mee. En dan sprongen kinderen uh, meters hoog. Uh, Helpt de dokter komt eraan en zo. Ja, ja. En, maar ik vond het zelf ook niet echt charmant. Ik bedoel, uh, Je moet hem al dragen. En dat vind je al niet leuk. En het zit vervelend. En het is benauwd om te ademen. Want je, je ademt door een paar lagen in. En dan heb je zo'n uitlaat klepventieltje. Het ziet er allemaal niet uit. Nee. En... Uh, uh, wat wou ik nou vertellen? <laughs> Jij ja, ja, kunt mij niet aanvullen natuurlijk. Oh ja, dat, eng, dat ding was zo eng wit. En toen heb ik op een gegeven moment uh, heb ik, uh, leuke lapjes gekocht op de, op de markt. Met een beetje gezellige kleurtjes. En heb ik een soort malletje gemaakt. En heb ik dan die gezellige kleurtjes er overheen gezet. Dat, dat dus het iets gezelligs was. En dan had ik van diezelfde stof ook strikje gemaakt. Dus dan had het nog iets gezelligs. Wat, wat, wat slim van jou? Oh, oh, oh, nee, dit moet je ook horen. Oh, um, kom maar op. In het begin dat ik dat moest dragen. Ik, ik ben heel vaak aangehouden door de politie. Ja, yeah, oké. Okay. En de allereerste keer was echt voor mij shocking. Ik kom. Een slijterij uit. Ik zou bijna die naam noemen, dat mag natuurlijk niet. Ik kom die slijterij uit met een kartonnen doosje, want ik had een leeg kartonnen doosje nodig. En ik was zo trots op mezelf, want ik had net dat kapje in leuke kleur gemaakt. Eenzelfde kleur strikje en overal, die dus de kleding daaronder moet beschermen... tegen die dampen die anders aan mijn gewone kleding vastplakt. Ja. Moet overals dragen, wil ik niet elke dag een was hebben... Dus ik was net zo trots dat dat een beetje leuk combineerde. He, je moet van de nood een deugd maken. Nou, dat doe je en wel, ik kom naar buiten en ik word aangehouden uh, door twee agenten. En die zijn twintig minuten met me bezig geweest. Ik moest me identificeren. Alles wat ik zei werd opgeschreven. De gegevens van mijn ID-kaart werden opgeschreven. En toen was het iets van, ja, want we dachten aan een overval. Ik denk, ja oh. hoor, half verkleend als een clown. En ik kom <laughs> eruit met een leeg doosje. Dan heb ik toch een zwarte kap en, en, en zo'n rugzakje. En dan ga je toch die winkel in. Ja. ja dat was ja. echt wat je meemaakt. Nou, inderdaad. Dat, dat, dat, het is wel heel erg vervelend. Want soms is de... Ik woon in Rotterdam. En dan is uh, zomers de lucht zo, zo erg, zo sterk. En met warmte komt die parfum en die chemie wat makkelijker vrij. Ja. Yeah. En dan ben ik het haasje, dan moet ik dus... Nou, ik hoop dat je stevig op je stoel zit. Dan moet ik met een gasmasker rondlopen. Meen je dat? Wil je voor een paal lopen en iedereen kijkt je na, roept je na, jouwt je na... loop je met een gasmasker. Ja, maar... Dat is zo niet leuk. Ik, ik kan het bijna niet geloven. Loop je echt met een gasmasker in de zomer buiten in Rotterdam? Ja, dat is niet cool. Dus omdat ik dat niet volhield, werd er een schuilhuisje gezocht. Nou Uiteindelijk, heel lang verhaal, kort te maken, er was een betaalbaar schuilhuisje in Duitsland. Dus zomers moet ik vluchten naar Duitsland, naar het schuilhuisje. En zwinters moet ik jammer genoeg weer terug naar Rotterdam, omdat daar geen uh, verwarming is die toereikend is. Ik heb het geprobeerd, ja. maar het was daar... Zo koud. Je zegt het je ook mooi op z'n Rotterdam. Ik kom zelf, ben ik geboren in Rotterdam. Oh. Zo, zo, zo, zo koud. Heel mooi op z'n rotten. Ja, het was echt, mijn boter moest ik warm maken onder een lamp. Ja. Ik liep met een kruik onder mijn kleding. Ja. En je zag gewoon in huis ja, asem. Ik, maar, maar ik wat, wat je aas hem. Maar wat je even ik moet vertellen, met, ja. ik, ik, ik heb dit, uh, zijn er meer mensen in Nederland die dit hebben? Ik heb nog nooit ja. iemand zeg maar, zo, met een mondkapje over straat zien lopen. Ja, de meesten die blijven binnen. Oké. Okay. Omdat ze, uh, ze durven niet aan kunnen... Uh, uh, uh, het, het, zijn, het, zijn, het is psychisch heel zwaar om over straat te gaan en constant als een biel nagejouwd te worden. Ja. Dat is, dat is heel zwaar. Ja. Dus je moet sowieso uh, dat aankunnen. Stevig in en... je zijn en heel vrolijk zijn. Want als ik jou zo hoorde, ben jij echt een rasoptimist? Ja, ge gelukkig wel, want je redt het anders niet, hoor. Nee. Je, je kan niet naar buiten als je dat niet in je hebt. Dat, dat overleef je gewoon niet. Dan wordt de druk te zwaar en dan zit je tussen vier muren en dan word je gillende gek. Dus de meeste van mijn soort blijven binnen. En ik weet van een vrouwtje in Amsterdam die loopt, ja hoe moet ik dat nou uitleggen, met een soort helm op de hoofd. Daar zit dan een slang aan en dan ze zo'n trolley die je voorttrekt. Hoe heet zo'n zo ding? Zo'n zo ja, boodschappentrolley. trolley. Daar zit dan een, een machine in op, op accu en die zorgt er dan voor dat die... Dat die uh, uh, ...gezuiverde lucht in die helm rondcirculeert. Maar dan, dan denken mensen toch bijna dat er een alien over straat loopt? Ja, ja. <laughs> dus dat, dat is echt... Uh... Maar ik, ja, ik vind het heel jammer dat ik dus swinters uh, uh, terug moet naar hier. Want daar word je niet echt vrolijk van. Nee. Want je moet je nagaan... Kijk, deuren en ramen krijg je nooit helemaal kier... Vrij dicht. Nee, snap dus ik. Dus alles, alles wat buiten gebeurt, krijg je uiteindelijk toch in je huis. En dan heb ik wel van die luchtreinigers loeiende rotdingen staan. En, en die zou je af en toe ook neerschieten door dat geluid. 24 uur in maar, je hersens. Weet je, je bent helemaal gestoord van. Maar, die heb, lucht, die heb, heb jij er een man of niet? Ja. En, en die, uh, want uh, vindt hij het ook. Uh, uh, hoe, zijn die getrouwd? Of, uh... Ja. 32 jaar. 32 jaar getrouwd. En, en was dat in het begin zeg maar ook al zo? Had je, had je als kind moest je dan ook al eens met mondkapjes rondlopen? Nou, nee hoor, ik, ik was wel het zwakke schaap van de familie. En achteraf blijkt dan waarom. En de dokters hebben er 18 jaar over gedaan om erachter te komen. Uh, en toen eindelijk was er eentje, die, daar ging het licht branden. Want ik riep de hele tijd. En ze vragen dan, wat doe je voor beroep? Nou, dan roep ik kunstenaar en dan kijken we dan verder niet naar. Ja. En eindelijk, na een jaar of uh, nou, zal ik zeggen, na een jaar of 17, toen was er eentje, daar ging het licht branden. En die denk van, goh, laten we dat bloed is onderzoek op uh, gif. Laten we dat eens doen? <laughs> nou, en ja hoor, daar komt toch een partij gif uit tevoorschijn. Ik heb het oplosmiddel oplossmiddelhekzaam twintig keer te veel in mijn lijf. Dat ja, is ik snap ja, niet ook mis. niet dat ik nog kan praten, hoor. Want die ene dokter zegt dan tegen die andere dokter... Zeg, zij had toch al lang dood moeten zijn... waarop mijn eigen dokter zei: de touwtandjes schrik... maar ik dacht, ja, maar ik voel me ook niet lekker, hè? Eindelijk iemand die het doorheeft. Ja. Nou, en toen probeerden ze me te ontgiften. En dat lukte niet. En toen, dan gaat er weer een jaar overheen, hè. En dan ging mijn bloed... Uh, alleen mijn bloed. Ik mocht niet. Ik kon trouwens niet eens in een vliegtuig. <laughs> met mijn gasmasker op, zeker. Al <laughs> enfin, Mijn bloed naar Amerika komt het terug. Ja, genetisch kan ik niet ontgiften. Oh, Joy. Oh, Joy. Wat, wat ben je, en dus wat dat je zo ontzettend... Dat chemie die binnenkomt waar ik al te veel van heb... Ja, ja. Dat reageert alsof je in een fabriek... Een, een bedrijfsongeval staat te krijgen. Ja, dat, dat is niet best. Hey, Kat, wat, wat, wat heb jij op? Je bent, je bent zo energiek... ik kan me bijna niet voorstellen voor kwart voor drie s'nachts. Kwart voor vier, moet ja. ik zeggen. Nee, dat, dat is uh, heerlijk. Uh, s'avonds leef ik op. Maar, maar, Want ik kan ook pas s'nachts en s'avonds... kan ik pas naar buiten om zonder kap... ja, ik kan nagaan. Ik moet op de nachturen wachten... om zonder kap even buiten te lopen. Maar bedoel je dat jij zeg maar altijd een beetje rond de tijdstip... gewoon hartstikke wakker bent? Ja. En wanneer slaap je dan? En dan uh, om een uur of zes, zeven gaat bij mij het licht uit. Tijdelijk dan, hè. Nou, en dan een uur, als ik mazzel heb, is het zeven uur slapen, heb ik per toch rommel binnengekregen. Dan slaap ik vier, vijf uurtjes en dan ben ik weer wakker. Zo. En dan moet ik heel langzaam op gang komen. Dan ben ik net zo'n locomotief, weet je, langzaam, langzaam. Nou, dan, dan ben je nu al een tijdje wakker, want uh, ik denk ja, dat klaas, ik nog nooit ja, straks mocht, iemand met zoveel heb energie heb gehoord. <laughs> moet je mij morgenochtend zien, oh, <laughs> ho, ho, ho. helemaal opgezette van die opgezette oogjes. En, en, en die man van dicht. jou dan? En die man van jou ja. heeft hij hetzelfde bioritme? Uh, nou, nou uh, niet echt. Ja. Nee, nee, nee, dat zou niet goed voor hem zijn. Want hij moet gewoon, uh, zal maar zeg, uh, kantooruren werken. Maar dat, was wel, uh, dat, dat is dan misschien wel lastig. Dat is heel lastig. Wat ook lastig is, ik woon in het aanbouwtje en hij in het voorhuis. Jullie wonen eigenlijk gescheiden? Ja, uh, door omstandigheden. En dan zwaaien we door het glas. Vind je dat niet erg? Ik vind dat zo erg. Maar daar moet ik niet te lang over nadenken. Want dan ga ik gewoon hier te plekken tegen jou zitten janken. Ja. En we zwaaien door het glas. Maar, en dan ben je getrouwd, 32 jaar. En dan kunnen we elkaar even zien. Dan moet het niet te laat voor hem worden, maar dan kunnen we elkaar... Dan kan ik zonder masker kunnen we even buiten lopen om half 1, 1 uur s'nachts. En, en dat is de enige tijd die jullie samen doorbrengen? Ja, want overdag kan ik zonder die kap. Dat gaat niet, want dan komt er een fietser voorbij met een lading parfum... of een hardloper, of de hond wordt uitgelaten... of een auto die net het te wassen retten komt. Maar binnen zijn huis kun je toch wel samen zijn? Nee, want... Alles wat buiten gebeurt, komt ook binnen. Ja, maar dat dat jij zit eigenlijk in een, soort, in, in een soort quarantaine eigen ja, kamertje juist, of ja, zo. Ja, verdreid. Ja, ik, ik, ik woon in quarantaine en mijn levensruimte bestaat uit twee vierkante meter. Ja, je hoort het goed. Lijkt me een kooi. Ik ben een soort hond. Maar, maar, en, maar hij mag er dan ook niet binnenkomen. Hij kan daar niet binnenkomen. Nee, want als hij in de auto heeft gezeten waar dus ook anderen hebben gezeten, die hun luchten afgeven. Ja, maar dan, aan de, dan neemt hij toch even de een. De binnenkant van de auto. Maar dan moet hij toch hij... even douchen? Ja, maar dat komt er niet altijd van. Want ik, ik, ik, ik denk even aan, uh, ja, misschien een beetje gek hoor, hele praktische dingen. Als je, als je van elkaar houdt en getrouwd bent, dan, dan wil je ook af en toe uh, misschien lichamelijk van elkaar genieten. Ik, kan dat dan ook niet? Nee, dat, uh, daar is Duitsland voor. Daar is Duitsland voor? <lacht> <lacht> die die oh. moet je even uitleggen. Nou, worden we heel privé, oh, jongeman. man. <lacht> <lacht> ja, spijt maar <lacht> ik, ik moet er toch even aan denken. Je, zegt, je, je bent al zo lang getrouwd. Ja. Wat, wat bedoel je dan precies met daar is Duitsland voor? Nou, dat, dat, dat is wat... Uh, daar is de buitenlucht schoner. Dus als je daar 24 uur... Je ramen en je deur heb openstaan, waardoor ongeluk binnengekomen, meegenomen allergenen... die hebben daar de ruimte, zal ik maar zeggen, om meteen weer het raam uit te vliegen. Ja, ik snap het. Dus Hier, wat meekomt van zijn werk, blijft in dat voorhuis hangen. Maar dan moeten jullie toch gewoon emigreren? Ja, nou ja, financieel is het een probleem, want dat, dat, dat Duitse, ik noem het me sanctuary. Oké. Dat okay. is zo deftig. Schaalhuisje. Jouw, jouw heiligdom. En, en die, dat is nog niet uh, uh, klaar. Ik, moet dat, ik ben dus allergisch voor chemische stoffen. En om het klaar te krijgen moet ik de, de allergenische uh, gebruikte bouwstoffen verwijderen van de vorige bewoner. En vervolgens de boel repareren met zo vriendelijk mogelijke middelen. Ik snap het. En ja, mijn man die moet natuurlijk wel werken. Ja. Want wat, wat doet, en, eh... en in de weekend, elk weekend komen kan niet als ik daar zit, want dat is weer te duur. En wat, wat doet voor werk en misschien nog wel eh, interessanter eh, werk jij? Nou, ik, ik, ik was beeldend kunstenaar. Ja. Ik schilder en nu de laatste eh, drie jaar natuurlijk niet meer. Want de bedoeling is dat eh, ik met mooi weer in Duitsland... Ja. Buiten met een gasmasker, op, badmuts, chirurgenhandschoentjes aan. Overal aan, zit je voor je. Ezel naar buiten. En dan kan ik eindelijk mijn schilderij afmaken waar ik al drie jaar tegenaan sta te kijken. Oh, en wat voor schilderij is dat? Oh, dat is zo leuk, schilderij. Mooi eigenlijk. mooi. Ik, ik schilder uh, figuratief vrouwenfiguren in landschappen. En de titel geeft dan een beetje al aan in welke richting je het moet zoeken. Het schilderij wat dus maar niet af wil. Ja. Dat is, je ziet een vrouw, die staat in het water. Ja. En je ziet een soort... Uh, kijk, de omgeving van Loevestein. Dat rietachtige, nattige. Uh, ik, ik, ik kan het wel een beetje voor me zien, ja. Nou, dat... Dan is er zo'n lang water helemaal naar achteren toe. En dan links en rechts van die rietschorstoestanden. En hier en daar zo'n struik. En die vrouw die komt net dus van een soort stenen plateau. Die, die, die staat net aan de rand van dat gebadder. En dan zie je links zie je een zuil. En bovenop staat het schaakstuk van een paard. En rechts op dat stenen plateau zie je ook zo'n zuil met een schaakstuk van een paard erop. En daartussen staat een zwaan met zijn lijfje richting die vrouw. Maar met zijn kopje richting naar de toeschouwer. Oké. Okay. En dat symboliseert... Mijn zoon en man zijn allebei uh, paard van... Ja, uh, Chinees, Japans, weet ik veel. Ze hebben dan zoiets, dan ben je een dier. Oké. Okay. Nou, en nu zijn toevallig allebei paard. Okay. Dus links en rechts staan mijn man en zoon. En die zwaan symboliseert Jezus. Die beschermt mij. Oh, wat mooi. Omdat zwaan eeuwige trouw. Zo, dat. Dus eigenlijk een heel symbolisch schilderij. Ja, ik, ik schilder heel graag symbolisch. Ik heb trouwens ook een site. Mo wil je hem hebben buiten de uitzending om whatever? Nou, weet je wat? Noem hem maar het gewoon lekker. Uh, noem hem nu maar. Ja? Ja, joh. Dat is uh, w, w, w ja? En dan Kat, dat is mijn naam. Dat is Karel Eduard Tines Kat, gewoon, ja, ja, ja. Als je het zegt. Ja. En dan, eh, uh, eh, uh, Kat. Was het nou een. Was, was het ook alweer? Ja, nou, nou was het. Hoe heet zo'n. Zo ik ben niet zo'n computerbeest. Een zo platstreepje. Uh, in het midden of heet onderaan? Ik core, maar die andere. Gewoon in het midden. Een middenstreepje. Oh, middenstreepje. Dan een middenstreepje. En dan art. Ja, art.com. CatArt.com. Nou, ik ja, ja, test hem even hier. Gewoon op zijn Engels. Wat ja. zeg je? Ik zie je ook meteen naar verschijnen. Met een mooi roze strikje op je hoofd. Oh hoi! Ket, ja. <laughs> hey, ik, uh, ik, ja, ik, uh, ik heb nog één vraagje oh, voor jou. Nou, hè? vooruit. Ik, ik, ik ben maar even brutaal, hoor. Ik vraag het maar gewoon ronduit. Z zou er iets voor mij op touw kunnen gezet worden... dat ik wat sneller dat huis in kan, dat ik financieel een beetje gesteund word... half Nederland, mij allemaal één euro'tje geeft of zo? Ken dat? Of dat ze een filmpje maken van hoe ik daar overleef, hoe ik aan het werk ben... dat ik daar geld voor krijg? Nou, uh, wie weet. Ja, kijk, ik, ik ga daar niet zo over of uh, ze me via geld geeft... en ik kan ook niet zelf echt een project opzetten... Maar uh, weet je, als, als er nu iemand luistert denkt... hé, hey, dat vind ik leuk om op mij, uh, om op mij te nemen. Ik uh... ga het leuk vinden, jongens. Des te langer overleef ik het als ik wat sneller in Duitsland kan blijven. Precies. En, en als er nou iemand is die zegt... hé, hey, daar wil ik me wel over ontfermen... dan kunnen ze op die website ket-aart.com jou, uh, jouw gegevens vinden, hè? Ja, ja, want daar staat ook mijn telefoonnummer. En, en uh, als ik me lekker voel, want ik heb nu praatjes, hoor. Maar overdag ben, ben dan voel ik me een hond. Ik, ik woon als een hond, maar dan voel ik me ook als een hond. Ja. En als ik me nou lekker voel, dan staat mijn telefoon achter... die ik sinds kort achter het town kon bellen. Ik luister altijd, zo gezellig. Maar nou kon ik ook bellen. En uh, dan zet ik hem aan dat ik hem ook over kan horen gaan. Oké, okay. nou, dat is goed dus om te als weten. Als iemand belt, joehoe, red <laughs> en Cat. Ah! Nou, aan... Dat mensen zitten te lachen is helemaal niet ziek. A, a, a, mensen, aan positieve ik energie ontbreekt het jou niet. Wezen van die kleren, Zoe. Ik, ik, Serieus. Ik vond het een waar genoegen. Dat vond ik en, ook? Eh, eh, eh, ja, tot, tot horens, tot mails, whatever. En een fijne voortzetting eh, van je programma. Dank je wel, Ket. Jij en, hartstikke nee, bedankt nee, voor je belletjes. Nou ik vond het ik heb kunnen bellen. Ja, ik vond het ook heel gezellig. <laughs> vond het enig. Nou, Oké. Okay. Nou, de groetjes, hè? <laughs> doei, doei. Doei, doei. Nou, dat was Kat. Uh, was... ik, uh, ik heb zelden zo iemand zo, zo met uh, vrolijke energie horen vertellen... over dingen die eigenlijk helemaal niet zo heel, uh, heel leuk zijn ook. Dat, uh, dat, dat zie je. Kat vind ik. Kat, k e t art.com. Als je wat meer informatie wil... Uh, of misschien wel een leuk project wil opzetten... om Kat uh, uh, sneller in haar uh, huisje in Duitsland te helpen... waar ze dus wel even lekker buiten kan zijn... of samen met haar man... Uh, allerlei uh, privé dingen kan doen. Uh, uh, ik ben helemaal van onder indruk, joh. Ik denk, uh, even kijken, het is nu acht minuten voor drie. Bijna alweer zeven minuten voor drie. Ik stel voor dat ik zo, uh, zo afsluit met hem bellen... en dat we daarvoor nog eventjes gaan luisteren naar muziek. Dus als u nog een korte traditie heeft die u met ons wilt delen... dan is dit het laatste moment waarop dat kan. Bel dan naar 0800 1121. Dan laten wij ons even vermaken door Salvador. Nummer uit 2012, Heaven. way too long in this crazy world. How far is heaven? And I'll just keep on praying, Lord, and just keep on living. How far is heaven? Yeah, Lord, can you tell me? How far is heaven? Cause I just gotta know how far. This place I believe van Salvador. Ik vind het een hele leuke bed. Ik heb ze wel eens gezien op het Flevo Festival. Ja, je moet het maar net kennen. Een soort christelijk festival is dat in Nederland. Um, en uh, die kunnen wel echt een feestje bouwen hoor. Nick Gonzales heet volgens mij de Frontzanger. En dit was het nummer Heaven uit, dan moet ik even goed kijken, uit het jaar 2012. Dus nog redelijk nieuw. Um, Rituelen hebben het vannacht over. En ik moet zeggen, uh, ik heb uh, nog, nog één iemand die daar wat over vertelt. Maar daarvoor belde er ook nog even iemand. Dus ja, ik wil eigenlijk dat je ook nog even de website noemt van uh, de gast uit Dit is de Zondag. Hè? Programma waarna we, uh, het programma uh, uh, waar het fragment van kwam. Waar we aan het begin van de uitzending naar luisterden. En uh, dat is ritueelopmaat.nl. En dat is dus de website uh, uh, van die uh, Tamara Benima. Die sprak met Kiefer Aluse over rituelen. En daarin biedt ze eigenlijk voor iedereen een aan. ritueel aan. www.ritueelopmaat.nl Dan is dat even genoemd. Aan de telefoon heb ik Daniel. Daniel, goeienacht. Hallo. hallo, hallo Je mag je radio meteen helemaal uitzetten. Ja, daar heb ik. En uh, nou, we hebben nog uh, iets meer dan twee minuutjes... en dan mag jij uh, een heel bijzonder uh, ritueel uh, uh, delen met ons... wat jij ook nu, of wat je nu eigenlijk aan het uitvoeren bent, hè, als ik het goed begrijp. Ja, ja dat klopt. Vertel. Ja, ik ben uh, ja, sinds vier jaar met een, uh, ja, inmiddels mijn vriend geworden uh, met een ritueel begonnen. Ja. En dat uh, is ontstaan na het, uh, na het voetballen... Dan zijn wij samen uh, ja, met het fietsen vanuit het voetbal naar huis toe... Uh, langs een parkje gekomen met dieren... Ja. En zijn wij dieren gaan voeren. hè Ja. Wat origineel? Ja, want we namen meestal wat te eten mee naar het voetbal toe. En ja. op trek vertrek hadden we soms eten over. En dat gingen we voeren aan de dieren. En dat is nu al, uh, ja, al vier jaar lang zo. Wat een, wat een grappig ritueel, joh. En, en, en wat voer je ze dan? En welke dieren? Uh, ja, het zijn vooral uh, ja, eenden, ganzen. Soms komt er ook wat... Uh, ja, ja, Zwijnachtig iets, zijn er vaak wat, wat, wat, ja, wat grotere dieren. Ja. En ja, dat doen we eigenlijk nu al ja, vier jaar. En dan voer je ze gewoon een boterham of zo? Ja, ja, brood. Maar het is eigenlijk als ik eraan denk, ik deed dat ze maar vroeger altijd als, als jongetje met mijn, met mijn oma samen gingen we de eentjes voeren. Ja, en maar... ik doe dat nou met mijn, met mijn huidige vriend. Ja, wat, wat grappig, want je ziet niet zo vaak dat volwassen mensen dat met elkaar maar gaan doen. Nee, nee dat klopt. Word je nooit ook een beetje, misschien stiekem een beetje uitgelachen? Zouden De mensen denken, wat, wat doe jij nou weer? Ja, meestal doen we het daarom ook, ook ja, s'avonds, zeg maar. En dan soms blijven we heel lang hangen. Net ja. zoals nu. En nu, nu, ja, nu staan we gewoon met de auto daar. En we hebben de dieren gevoerd. En, en, en waar sta je dan? Waar doe je dat? Uh, dat is in, uh, in Gennep, in Limburg. In Gennep. Oké, okay, wat leuk. Ik vind het hartstikke origineel joh, Daniel. Wat een leuk idee. Ja, dankjewel. En die dieren zullen er vast heel blij mee zijn. Ja, dat hoop ik wel. En uh, jullie zijn nu klaar, dus nu ga je lekker naar bed zometeen. Ja, we gaan zo meteen uh, naar bed. Hij blijft met mij slapen. Dus. Gezellig. Hey, ja, da Daniel, dank dat je dat even nog korter met ons wilde delen. En, uh, en ja, dat is alleen maar goed, denk ik, voor de dieren. Die zijn er blij mee. En, en jij hebt er een leuke hobby bij samen met je vriend. Ja. Dus uh, da dank voor het delen en een hele fijne nacht. Oké, okay, graag gedaan, jullie ook. Jo, dankjewel. We gaan even uit voor het nieuws. En uh, zometeen ben ik weer bij terug.